Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In het Verenigd Koninkrijk wil de Conservatieve Partij over een week een nieuwe premier hebben. Vanmiddag stapte Liz Truss op na veel kritiek, ook van haar eigen partij. Correspondent Fleur Lansbak vertelt hoe het nu verder gaat. Constitutioneel hoeft de partij geen nationale verkiezingen uit te schrijven. Maar politiek gezien kan je je afvragen of je dat wel kan maken. Twee keer wisselen van premier zonder dat je mensen laat meestemmen. Nou, Labour, de oppositiepartij, die vindt in ieder geval dat je dat niet kan maken. En die roepen op tot een nationale verkiezing. Dat is ook niet zo gek, want dat zouden dus ze op dit moment volgens de peilingen ook winnen. Trust was met 45 dagen de kortzittende Britse premier ooit. Als je een duikfles gebruikt, kijk dan goed of de fles en de kraan die erop zit wel bij elkaar passen. Die waarschuwing geeft de arbeidsinspectie aan duikverenigingen. Aanleiding is een ongeluk in Amstelveen afgelopen zondag. Daarbij kwam de kraan los van de duikfles en daardoor kwam een instructeur om het leven. Volgens de inspectie komen dit soort ongelukken vaker voor. Justitie kijkt met een slecht gevoel terug op het inbeslag nemen van tenten... bij het aanmeldcentrum in Terapel in augustus. Die tenten waren met ingezameld geld gekocht voor mensen die buiten moesten slapen. Het Openbaar Ministerie heeft de tenten teruggegeven aan de man die de inzamelingsactie was begonnen... en kijkt of ze hem nu op een andere manier kunnen compenseren. En ga je even boodschappen doen met je fatbike of een andere elektrische fiets... kom je terug, is je accu gejat. Het gebeurt aan de lopende band bij een filiaal van de Albert Heijn in, de Groningen, in Groningen, in de stad daar... De appie neemt nu maatregelen om nog meer diefstallen te voorkomen. We hebben sinds maandag nu kluisjes. Uh, dan kunnen bij ons in elk geval klanten hun accu eruit halen en hem daarin doen. Als ze een grote boodschap komen doen, kunnen ze natuurlijk altijd in hun car doen. Maar voor de kleine boodschapjes even, ook dan moet je hem er echt uithalen. Dus dan uh, kan het in een kluisje. Ik zou hem nog gewoon altijd uithalen. Want een accu kost, zoals mijn collega net zei, echt veel geld. Het weer dan nog. Vanavond koelt het af naar zo'n 12 graden. Er kan net als komende nacht ook nog een plens regen vallen. Morgen meer zon en iets warmer met zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Hoogtepunt van de files is wel voorbij. Nog een paar korte files in onze regio. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. Vijf minuten vertraging hier met een file van vier kilometer. En op de N207 Hillegom richting Alphen. Daar is het ook druk tussen de aansluiting met de A4 en Afrind Nieuwveen. Bijna vijf minuten vertraging hier met een file van drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in Zierven.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 Tick-tock ticking away I'm thinking and I can't stop tricking Can't stop tricking Don't take the bottle away I'm drowning in my social surround the sun is downing And my heart's still beating for the song. So I'm thinking and the clock keeps ticking The clock keeps ticking Tick-tock ticking away Tick-tock ticking away Lying, the world keeps lying Stee, start stealing away I listen, dream and glisten But something's missing Please take the pain away I'm crying, but there's no denying Cause we don't get younger No bigger, stronger And our bumps are sticking And the clock keeps ticking Keeps on ticking Tick-tock ticking away Een beetje al op de achtergrond. Uh, Lisette en Django die zijn uh, bezig uh, voor uh, straks met uh, de soundcheck. Uh, maar goed, we begonnen deze met uh, Newland en Beat the Clock. En dat heeft uh, alle reden toe, want volgende week komt er een uh, nieuwe single van deze Newland uit. Uh, Barefoot and Tired. Uh, vandaag was wel grappig. Uh, toen hij dat uh, een beetje wereldkundig uh, maakte en zei van nou ik uh, zou graag uh, jou de eer willen gunnen. M en dat heeft alles uh, te maken met mijn bestuursfunctie als onofficieel voorzitter of weet ik van wat van zijn fanclub. Nou ja goed uh, bij deze dus uh, gedaan. Uh, volgende week uh, is er wel een 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf maar uh, dat uh, is niet zo'n ramp. Uh, want dan uh, doen we daar een paar uitzonderingen in en hij is niet de enige, want uh, Malou is de andere, want die komt ook met een nieuwe single en die komt ook niet echt uit uh, Noord-Holland. Dus er zijn twee uitzonderingen volgende week als het gaat om uh, het uh, verhaal van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, waar we natuurlijk zoveel mogelijk de releases van de afgelopen maand uh, doen. En het wordt toch best nog wel een beetje een drukke uitzending, want ook 3-point landing komt erbij, dus... Nou, uh, dat zeggende. Dan kan ik net zo goed eventjes uh, daar alvast uh, wat mee doen. Want uh, ja, ze komen volgende week toch. Uh, en dan heb ik het over dit nummer, wat we hier veelvuldig al hebben laten horen. De Gleaming Eyes van Three Point Landing. Well leuk uh, dat er een soort uh, spanningsveld uh, tussen mij en Marcus uh, wordt er dan een beetje opgevoerd. Uh, uh, dat is uh, regelmatig uh, zoiets uh, wat, uh, wat hier gebeurt. Uh, van, uh, ben je er een beetje klaar voor? Ja, tuurlijk ben ik er een beetje klaar voor. En dan, uh, nou ja, dan worden er even wat uh, vriendelijkheden uitgewisseld. Uh, maar dat, uh, dat, <laughs> dat uh, heeft alles uh, te maken met, uh, met uh, het werk wat we dan moeten verrichten om straks Lisette en Django uh, te laten horen. Want uh, want uh, ze zitten nu tegenover mij. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, hallo. Uh, voor jou, Django, is het de eerste keer dat je hier uh, bent. Ja, ja. Dat klopt. Ja. Uh, maar Lizette, uh, degene die uh, naast je zit. Uh, dus voor de derde keer die, uh, dat hij hier al uh, zit. Dus, ja. Uh, want uh, we gaan even terug. Vier jaar uh, terug in maart 2018. Toen was ja. jij ook niet helemaal alleen. Want toen zat je met. Twee andere muzikanten die ook muziek maakten. Ja, klopt. Met, Volgens mij uh, nog steeds, denk ik. Ja, met Michel Ebbe en Thomas Florissen. Ja, spreek je ze nog wel eens? Uh, Michel spreek ik inderdaad nog wel eens oh. en uh, uh, ja zeker, dat is een goede vriend van mij. Ja. Dus, uh, <laughs> dus nee, we hebben zeker leuk contact en Thomas is meer, uh, ja die volg ik een beetje en hij volgt mij ja. nog steeds. Oh, dus dus, dat, dus, dus er is wel nog wel lekker wat contact. Uh, oh, dus er is er nog uh, wel over en weer. Uh, nou, ja. ik had uh, net in het eerste uur had ik uh, uh, iets van Thomas uh, laten horen, want ik denk ja uh, als jij uh, er bent dan ontkom ik er ook niet aan om iets uh, met Thomas uh, te laten horen. Uh, en dat is, uh, ja, dat is mijn lijflied, The Different Man. Uh, ja, dat weet ik inderdaad. Weet dat je kan nog. We nog? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus, uh, dus ja, die heb ik al uh, laten horen. Ja, top. Um, maar goed, uh, en het 2020 jaar was jij één van de vier die hier ook uh, hier, uh, mocht, uh, mocht zijn. Ja, klopt. Dus dat was ook, uh, was ook een unicum. Uh, ja, zeker. En wat ik me toen her kan herinneren, zei je van ach, mij komt het wel goed uit deze tijd. Dat zei je nog, geloof ik, een beetje min of meer. Van, ja, ja uh, dan kan ik lekker uh, gewoon aan mijn materiaal uh, blijven werken... en uh, rustig aan uh, doen. Ja, de coronatijd bedoel ja, je. Ja, dat bedoel ja, ik. In ja, 2020 zeker. Dat? Ja. ja, zeker. Ja. Uh, en het resultaat uh, is er een beetje. Want uh, nu komt, uh, komt het echt een beetje... er echt allemaal aan, heb ik, uh, heb ik het idee. Sterk. Ja, zeker. Ja. Uh, op uh, 2 november komt een debuut-EP uit... bestaande ja. uit uh, zes songs... Hm. En uh, die zijn, uh, de songs zijn meer geschreven in uh, coronatijd. Maar ja, dat is bij iedereen uh, ja. die ja. hier uh, ja. langskomt of uh, muziek maakt. Ja. Corona is nogal een, uh, een goed reflecterend uh, tijd. Ja. Wat mij opvalt, <laughs> uh, elke keer weer, uh, is jouw um, stem. Jouw jazzstem. Uh, er zit ook een, uh, een logische verklaring achter. Want volgens mij uh, heb je er ook iets voor aangestudeerd, geloof ik, toch? Of niet? Uh, ja, ik heb, ik heb een combinatieopleiding gedaan in, uh, mm -hmm. in, in jazz en pop. Ja. Yeah. Um, en uh, ik weet dat mijn stem iets meer een jazzige klank heeft, yeah. maar ik heb uh, zelf altijd, vroeger had het wel lastig gevonden met mijn stem, om dat op een popmanier te gebruiken. Ja. Yeah. Maar eigenlijk door die combinatieopleiding heb ik mijn stem kunnen ontdekken in jazz. Ja, maar ja. ik gebruik het nu in pop. Ja. Dus uh, dat is een interessante combinatie. Ja, ja, ja dat, dat, dat maakt het ook juist uh, heel erg interessant. En Zeker uh, nu. Uh, er was ook nog een project wat je uh, een beetje ook tegen het einde van je, van je studie deed. Het, uh, het Mold-verhaal. Want dat, uh, ja. dat was er ook nog iets. Maar dat is weer iets totaal anders volgens mij, toch? Ja, dat was meer uh, dat was ook overigens met Django. Met Django, ja. Ja, uh, dat was meer op de elektronische tour. Ja. En uh, wie weet, uh, ik bedoel het materiaal ligt er nog. En we vinden het nog steeds allemaal hartstikke vet. Dus wie ja. weet komt daar ooit nog iets van. Ja. Maar ja. Uh, de tijd is daar in ieder geval nu nog niet uh, niet rijp voor. Rijp, hoor. <laughs> okay. uh, dan even, want uh, dan ga ik even naar jou, uh, Django. Want jij, uh, dat zegt Lisette, de moldperiode. Daarom uh, zit jij uh, ja. uh, natuurlijk ook volgens mij in de... Ja, begeleidingsband, om het allemaal zo te zeggen. Nou, Mag ik het zo het samen? Ja, ja, het, ja, ja, het is wel gewoon echt een band rondom deze songs. Sommige hebben we ook echt samen tot stand gebracht. Het mm. komt wel uit jouw hand, maar. Ja. Ja, dus. Samen met Ja, ja maar, maar vind je dat, uh, dat vind je niet erg? Dat het vanuit Lisette komt? Ja. Nee, zeker niet. Nee. Dat is te gek? Ja. Ze maakt goede songs. Daar gaat het om. Ja, nou ja, uh, hier, zit, hier staat er nog eentje. Ik bedoel, uh, ik uh, ben een enorme liefhebber. Uh, want uh, je moest dus weten hoe vaak uh, het Spotify uh, bij mij al uh, staat te loeien. Ja, met, uh, met alleen maar mooi. die vier nummers, hè? Dus, ja, ja, ja, ja, ja, goed zo. Dus, uh, <laughs> uh, ja, en ik, uh, ik heb al bijna iemand zo gek uh, gekregen dat hij misschien uh, komende maandag ergens ook in Volendam uh, te horen is. Leuk. Oh, superleuk. Dus, ja. Uh, en dan uh, zal die man nu ergens op uh, gaan schrikken. Heb ik dat dan uh, gezegd? Ja, tegen mij heb je dat gezegd. Uh, ja. <laughs> dus, dus ja. Dus, uh, maar goed, uh, ja, dat, dat is de voorbereiding ook. Hè? Uh, want ik zag ook een opname van jullie, beide, uh, maar ook met de rest van, uh, van, het, uh, van het spul uh, in de echo. Dat is een, wanneer was dat eigenlijk? Uh, dat hebben we 30 augustus opgenomen. Ja. Dus eigenlijk nog vrij uh, recent. Ja. En er is dus nu eentje van uit. Dat was ook de eerste single. Maar we hebben nog twee achterhanden, dus die komen er ook nog ja, aan. Ja, één <laughs> die hebben we vorige week uh, mogen uh, begroeten. Dat was Silence is a Siren. Ja, klopt. Ik vind dat uh, trouwens wel uh, bij de beschrijving uh, die je erbij leverde. Ik, uh, passend uh, kan haast niet in deze tijd, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nou. Maar dat was, uh, ik heb wel die song wel ongeveer een jaar geleden geschreven. Dus misschien. Uh, heb ik een gave van vooruitkijken, wie weet. Ja, ja. <laughs> uh, maar uh, is, het, uh, is het ook weer zo'n... Uh, ja, hoe kijk jij daar uh, nu aan met deze periode? Want uh, de vorige periode, da daar had je gewoon uh, lekker rustig uh, je werk uh, kunnen doen. Maar dit uh, vind ik ook niks, eerlijk gezegd. Uh, een beetje... Deze tijd? Ja. ja. Nee, tuurlijk. Uh, ik, ik denk wel dat elke tijd zijn struggle uh, meebrengt. Maar de een is groter dan ja. de andere. Ja. Maar... Um, ik ben in ieder geval blij dat dingen gebeuren. Dat er in ieder geval een soort van perspectief is. Want dat was er in coronatijd natuurlijk niet. Nee. En mijn perspectief was uh, ja, de, de EP. Dat ik gewoon genoeg uh, liedjes had voor een EP. Ja. Uh, tenminste genoeg keuze had uit songs. Ik ja. heb er een heleboel geschreven. Uh, dus dat was toen mijn perspectief. Maar nu is mijn perspectief heel anders. Ja. Nou ja, we gaan het zo direct, zo direct ook over de EP hebben. Want die EP die heet In My Backyard. Ik moest hem nog even heel gauw nog op 3 voor 12 nog aanpassen. Want het stond alleen maar My Backyard. Dus zie ik op. Nee, Gelijk nog in even in my backyard. Uh, ja, uh, ja, want anders dan, uh, krijg je straks ook weer... hij hey, staat er verkeerd. Ja, uh, dus dan uh, word ik misschien wel op de vingers uh, getikt... door een andere uh, muzikant of wat dan ook. Uh, we gaan uh, zo dadelijk al uh, jullie uh, horen... Uh, uh, op uh, de plekken uh, waar, uh, waar het moet, uh, moet staan. Uh, maar eerst uh, draai ik nog één klein stukje muziek. Iets meer dan 2,5 minuut. En uh, dan zal ik uh, even een schreeuw naar boven geven... dat uh, de jongens... Uh, uh, zich klaar moeten maken. Uh, deze dame, die komt uh, ook binnenkort uh, naar de studio. Die komt dus een week na 3Point Lening, die we volgende week hebben. Uh, Ray heet zij. En uh, ze heeft uh, ook een, uh, een song afgeleverd. En dat is uh, deze. En dat uh, nummer dat heet Hard uh, To Win. me weten we in ieder geval dat dat dus straks uh, over twee weken... akoestisch ongeveer gaat uh, klinken. Dus dan klinken ze totaal anders. Nu is het uh, tijd uh, voor uh, Lisette en Django... want uh, ze gaan uh, een aantal uh, nummers laten horen. Sowieso twee singles vanavond uh, die op die EP staan. En de eerste die gaan we nu horen... want dat is een uh, single uh, die we ook hier al een aantal malen hebben laten horen is ook een hele mooie versie op YouTube te vinden in de Echo. Dat heeft Lisette net verteld. Opname gemaakt, 30 augustus. Kijk het na, want het is een heel mooie opname geworden. En waar gaat het dan over? Nou, overdressed, unprepared. Dus ik zou zeggen, ga jullie gang. One, two, three, four... Prepared En um, voor, voordat we verder gaan, uh, even nog iets uh, vertellen over die hele mooie uh, EP-release die aanstaan is. Want die is dus 2 november in de Cynatol. En dat is op een woensdag uit mijn hoofd. Uh, want dat uh, is uh, de datum. Uh, en dat is dus de eerste echte debuut-EP uh, van Lizetta Viva, uh, wat, uh, wat dat er gaat... Uh, en ik kan je dus nu al verklappen. Als je vanavond al uh, op zit te letten... dan uh, gaat het uh, waarschijnlijk ook uh, zoiets uh, worden. Maar dan in Amsterdam. Um, waarom zeg ik dit? Nou, dan staan ze in ieder geval klaar voor het tweede nummer. En dat is uh, voor uh, de EP de titel uh, die hij heeft uh, meegekregen. Het titelnummer, dat ga je nu horen. Dat is In My Backyard. <zikt> Uh, voor dit moment dan. Want we gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer van ze horen. In het volgende uur. En dat is rond half tien Marcus. Dan weet je dat ook in ieder geval. Dus uh, zo rond vijf voor half tien. En dan uh, gaan we nog een keer uh, dit uh, nog een beetje horen. Um, uh, de link naar Michel Ebber. Die werd uh, net uh, gemaakt. Laat ik uh, dan ook maar eventjes uh, iets laten horen van uh, Michel Ebber. Want eigenlijk is dit... Naar mijn idee een van zijn beste songs uh, die, die hij uh, ooit heeft uh, geschreven. A Song for Fall and Darkness.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 Darkness remains. So let us drink to health and freedom, let's fill our glasses to the brim, and not forget the ones we met, we will meet again, come. I'll remember all our moments. i'll live my memories without shame. Don't you be afraid. Please don't be afraid when I. Except my war is over No, I will fight like I fought before I won't surrender my pride, my fear To the soul old war And though my body's weak and wrinkled My hands are scratched and torn with time When these eyes close your beauty will hold One more time The one last cry Let us make love like we're in heaven Let's taste our first kiss again Let our bodies struggle Between the war and the rubble Our cruel and naked That old French town A city drowning in its streets How oh, your dress unveiled my me En moi versé par le vent. Près de toi, je resterai en silencer te rêveren. au printemps. Pardonne-moi, mais mes péchés. L'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire. Tu es toujours avec moi. De mooi dans ton cœur. Le temps est presque waar. Pendant dans tout ce temps, tu avec moi. Avec moi. Désonné, tu vas m'oublier. te plaît, komen er allerlei herinneringen terug uh, van, uh, van een tijdje terug. Uh, eerst uh, Michelle Ebbe, die, uh, die je net hebt uh, kunnen horen. Uh, maar op uh, dit uh, fijne nummer stond ook, of was te horen, een dame. En die dame heet Elma Plaiseer. Daar heb ik ook nog wel het een en ander aan te danken gehad. Want uh, uh, vandaag de dag ben ik een redacteur. Nieuwe releases bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar er was een tijd dat ik dat ook uh, een beetje deed bij uh, de popunie in Rotterdam. En uh, Elmar Plasier was een van de lieden die de communicatieafdeling bestierde daar uh, bij uh, de Popunie. En de Popunie uh, in Rotterdam is ook uh, verantwoordelijk voor de grote prijs van Rotterdam. Ooit was dit een Rotterdamse band. Ze hebben ooit in de, de finale gestaan van de grote prijs van Nederland. Ook dat uh, is een uh, vaststaand feit. Ze zijn hier zelfs ook twee keer aan tafel geweest om iets te vertellen over een materiaal. En tegenwoordig houden Rikke Korswagen, want dat is de andere kant... die bij Halfway Station ook actief is geweest. En of de band eigenlijk op te houden is bestaan, ja, eigenlijk niet. Is dat ze dus nu ergens in het midden van het land, ergens in de buurt van de Veluwe wonen. Dit was eigenlijk ook best wel een nummer wat mij aansprak in 2014... Halfway Station and the great beyond. van Halfway Station en de dame die je hoorde... was Elma Plezier. En die hoorde je daar dus daarvoor uh, op dat uh, mooie nummer... van Michel Ebbe uh, bij uh, A Song for Fall and Darkness. Um, dat zeggende, want uh, dat heeft ook uh, te maken met Lisette. Want uh, die, uh, kan ik mij nog herinneren... was een uh, set ooit in de Maas silo Was jij daar volgens mij ook bij, of niet? Dat uh, nee. uh, was een, een soort uh, showcase, kan ik me herinneren. Daar uh, speelde Michel en daar speelde Thomas ook, volgens mij. Of... Nee, daar heb da daar ik ben je niet bij niet geweest. Nee. Ik heb wel uh, bij, van dit album waar dat liedje vandaan komt, heb ik wel de tour meegespeeld ja, als backings en oh, als backings. toetsen. Ja. Ja. Uh, dus dat kan je ook nog, toetsen spelen. Ja, ja? dat doe ik ook. Ja, ja. ja. Het <laughs> is best wel veelzijdig als ik het uh, zo hoor. Ik vind het ook veel leuk. Ja? Dus dan uh, daar word je ook veelzijdig van. Ja. Uh, moet, er, moet er ook wel een bepaalde uitdaging voor jou uh, in zitten, in de muziek, of niet? Ja, ik vind het altijd heel erg. Uh, ik, ik krijg het altijd wel een kick als dingen spannend zijn. Ja? Dat vind, ik, uh, vind ik heel leuk. Uh, en, uh, dat spannende dat zit dan impliceert ook wat. Uh, wat staat er dan uh, thuis uh, bij jou uh, aan als, uh, als je niet. Uh, naar jezelf uh, zitten luisteren, ik denk uh, dat, dat dat überhaupt uh, bijna niet gebeurt. Maar wat staat er dan uh, bij jou aan? Als, uh... ik, ik luister eigenlijk superveel muziek. Um, ja. um, ik, ik luister heel graag naar Madison Cunningham ja. de laatste tijd en naar Andrew Bird. Hm. Um, maar wat er altijd in gaat, is Joni Mitchell. Dat daar kan ik nooit. Uh... Vorige week was Sam Sexton hier. Wat denk je wat er gebeurde? Hij heeft dus een liedje van, van Joni Mitchell uh, gespeeld. Een oh, cool. hele bekende. Ik ben even de titel van de... Uh, ja, ik kan een hoop bekende. Ja, ja maar ik ben even de, de titel van, de, <laughs> van, de, van, de, van het nummer kwijt. Maar ze speelde hier dus echt een, een nummer van Joni Mitchell. En dat was gruwelijk goed. Dus, uh, nee. uh, dan kom ik uh, bij jou, uh, Django. Want, uh, want ja, jij maakt uh, onderdeel uit van... Maar uh, wat is, is jouw muzikale achtergrond? Mijn uh, muziekstijlen waar ik in ben opgegroeid. Onder andere, maar ook uh, heb je er een opleiding in gedaan? Ja, ja bij het de... conservatorium van Amsterdam. Mm -hmm. Daar heb ik gitaar gestudeerd, popgitaar. Ja. Uh, en ik speel gewoon al jaren in bandjes. En ja. uh, dat is mijn grootste deel van mijn opleiding. Ja. Uh, wat voor bands moet ik dan aan denken? Uh, misschien ken je The Visual wel. Ja, dat is wel eens vergoed, ja. Nou ja, daar speel ik in en Laloy ja, de visual die komt vrij vaak langs bij Indie Excel, zag dat zou goed kunnen. Ja, ja. dus uh, ik weet dat uh, collega Conjo vergeer die uh, op zondag daar de lijst doet, uh, de Indie Excel Free Chart, geloof ik, heet die. En, uh, hij. En uh, hij heeft ook een uh, rubriekje wat hij op zijn eigen Facebookpagina... Your Daily Dutchie. En daar zag ik wel eens iets van de visual voorbij komen. Dus, uh, dus ja, dat zegt Leuk. mij, uh, ja. nee, dat is, zeg maar uh, genoeg. goed. Ja, maar eh, voordat we weer even verder gaan eh, met jouw eh, verhaal hier, maar eh, ik borduur even een klein beetje door op de visual. Um, ja, want het is natuurlijk een heel ander soort band. Nou ja, ja, ja? Uh, ik denk dat elke band anders is, de meeste ja. bands en dat maakt het ook leuk en spannend. Ja? En elke band heeft zijn eigen proces. Ja? Um, deze band is natuurlijk wat uh, internationaler. Al hebben wij ook met Lisette een Vlaamse drummer. Dus beide bands hebben Vlaamse ah. drummers. <laughs> dus ik, ja. ik speel gewoon graag met Vlamingen samen. <laughs> ja, maar is dat... Uh, ja, ja uh, onze burgemeester die heeft iets met Belgische bands. Uh, ja. Baltasar bijvoorbeeld uh, noemt hij dan ja, heel de, sterk. Dus onze drummer die heeft, uh, van de Visual heeft daar ook bij gespeeld. Dus dat, uh, Zo, die heeft dus goed. gewoon uh, bij Baltasar gezeten. Ja, een tijdje. Ja. Oh. Maar het is ook iets... Gewoon dezelfde uh, uh, jongen waar het allemaal om, om om gaat. Nee. Ja, <laughs> ja, ja, ja, dat, dat is wel, wel heel erg uh, uh, bizar in dat, dat opzicht, uh, Kleine wereld. Kleine wereld, ja. ja. Um, dus dat, uh, dat is een beetje jouw bezigheid. Uh, ja. Maar uh, dit, uh, wat, je, wat, uh, wat je met Lisette uh, doet... Uh, en het moltenverhaal verhaal werd ook uh, genoemd. Dat is weer een heel ander soort uh, muziekstijl... Uh, wat, wat jullie daar uh, brengen. Maar dit is... Uh, ja, uh, niet visueel uh, in, in dat opzicht. Nee, het is... Uh, ja, dat, uh, gelukkig ook maar. Want anders zou je hetzelfde spelen. Dat zou ik ook jammer vinden. Ja. Ik ben ook wel blij dat het gewoon uh, verschillend is. En dat ik denk dat dat heel logisch is. Ja. Maar heel, uh, daardoor ook uitdagend. Ik denk dat wat Lisette net zei... Of dat het leuk is om een uitdaging te hebben in de songs. Dat dat is iets is wat ik zelf ook altijd heel fijn vind... Om in elke band te zoeken. Mm. En daarin... Uh, heb ik alle bands waar ik in speel, ben ik altijd heel blij dat het niet voor de hand liggend is wat er gespeeld wordt en hoe een nummer ontstaat. Je bent altijd, kom je uitdagingen tegen en is het toch een beetje spannend op het podium te staan, ook al ben je er heel erg klaar voor. Ja. Omdat je gewoon heel veel kan gebeuren in de muziek en in het moment. En dat is, dat is iets waar, wat toch overeenkomt in alles wat ik graag doe, hmm. ondanks dat de muziek anders klinkt. Ja, dus, dus uh, jij houdt net zo goed eigenlijk van veelzijdigheid. Ja. Het, is, uh, het is een beetje hetzelfde als uh, wat Lisette met uh, de muziekinstrumenten doet. Uh, <laughs> ja. Dat is bij jou in uh, de muziekstijlen eigenlijk. Uh, ja, toch, uh, zeker. Nou ja. Um, ja, goed. Uh, um, maar nu speel je al weer een weer uh, wat lange tijd met, uh, met Lisette uh, samen. Om, uh, om straks natuurlijk ook de EP, neem ik aan, onder de aandacht te, te ja, brengen. Ja, zeker. Uh, dat is, uh, ja, er staat nog wel wat op stapel, denk ik uh, zo. Toch? Ik bedoel dat het veel tegelijk kan Ja, aan. nou ja, dat is één, hm. ding, uh, dat is één ding. Maar uh, optredens en uh, misschien denk ik ook uh, bezig zijn bij die andere. Uh, ja, nou ja, het is ook gewoon aandacht verdelen. Maar het is ja. ook heel leuk, want hiervoor doe je het ook. Ja. Dit is gewoon een keuze die je maakt om te zeggen... oké, okay, ik, ik, ik ben gewoon een actieve muzikant in bands... die ook nog keihard moeten knokken voor een plek. Maar dat ja. is te gek, dat is leuk. Want je voelt dat je ergens voor staat en voor wilt werken. Ja. En ja, dan heb je maar ene maand misschien wat meer verdiend dan de ander. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Als ja. ik maar gewoon deze muziek waar ik heel erg van hou, kan, ja, verder kan brengen. En af en toe overlapt er iets. Dan moet je of een invaller regelen of kijken of Lisette bijvoorbeeld een keer zonder mij kan spelen. Want ja, ja ze kan ook hartstikke goed alleen spelen. Of met alleen de drummer. Dus zo krijgen we, dealen we gewoon altijd wel... Ja, je maakt gewoon keuzes en ja. iedereen heeft begrip voor elkaar. Ja. Oh, dus ja, okay. dus dat, dat werkt een beetje zo op die, op die manier. Ja. Een beetje wel elkaar de ruimte geven... zodat je elkaar altijd uh, kan helpen als het uh, nodig is. Zeker. En dat er dus ook geen scheve gezichten ontstaan. Nee. Ja, want dat laatste kan natuurlijk altijd uh, gebeuren. Je moest dus weten, uh, bands in de wereld die elkaar de tent uit uh, gevochten Laten we Oasis maar eens noemen. Hè? De broers uh, Gallagher die elkaar uh, wat, uh, het licht in de ogen niet gunnen. Um, we gaan uh, straks in twee uur natuurlijk nog even verder met jullie praten, uiteraard. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek. Portland Rider is een van uh, de bands uh, die we wel eens uh, hier uh, laten horen. En een van de nummers die uh, nu uitgebracht uh, is... heeft alles uh, te maken met het naderende Halloween. The Golden Palace. En dat is een Halloween Song Take Uh, dat alles te maken met uh, alle zielen. Want uh, dat is het feest uh, wat Halloween een beetje inhoudt. Uh, the Golden Palace, de Halloween Song. Uh, morgen uh, komt ook een uh, nieuwe single uit van Charlotte. Cage Birds heet het uh, nummer. En stiekem heeft ze hem al uh, weggegeven bij uh, 3FM. En dit is nog een oude single die je tot aan het nieuws van 9 uur hoort. Cosmic Connections. Shadowing the night. I'm not looking for affection, I believe in cosmic connections. I stare at the sea and its reflection. the mystery